We beginnen de les 145 op de pagina Tzadi Zain 97. We beginnen de nieuwe, nieuwe oot op de, de lijn 5 van de zorgers zelf, Oot P. T. Aval, Abba dili, gavy, Diuri bayama, araba, um, aihu. What is that started by a word? Aihu. Gavy, had. Noemde zes de hawe. Ik zou zeggen zo even. In de regel vijf um, na de komma moet het beginnen volgens mij. We zullen zien in het boek niet de maar Dalet. Dus ha-i-gu moet het zijn de. dallet, Dalet De-i-gu. De, ihu. Ja, de-i-gu in plaats van hei moet het de i hebben. We zullen nog nakijken, maar het is niet zo. belangrijk. Nog een keer. Aval abadilie have die jure, bejama, de eeuw, have hade nuna zes de hawe ashar yama rabba misitra da lesitra da. We rav Vyakira. Vatik We atik yomin de hofde pachina sadi het. 8 acht, sorry, 98, de eerste regio. Ad, de hawe balak, kol, sha'ar, nunin, de jama, ulevatar, apik, lon, hain, vikayamin mlein, twee, mikol, tavin de alma. Punt. Hier is bijzonder hoog wat hij ons vertelt, daarom kon ik ook keer, vorige keer ook niet verder ingaan, omdat hier eigenlijk geeft hij ons het moment van Gmaratikun, absolute Gmaratikun. En wat zal zijn in de Gmaratikun? Etc. Het is heel erg hoog. En daarom probeer absolute concentratie doen, want dan Moet ik het halen? Dus moet ik het halen van wat ik haal en dan het... ga <coughs> ik dan dat halen samen met iets wat ik ervaar in de klas, in, in de zaal en dat neem ik mee en dat moet dan dezelfde aanpassend mad komen van boven. Dat it, ik het haal wat op mijn niveau en dan moet ik het vertalen naar jullie niveau. Daarom is het bijzonder belangrijk dat wij niet dat wij eenheid bewaren, dat, dat wij het jullie absoluut uh, niet tegenstribbelen want waar valt dit tegenstribbelen dus ook niet, dus niet kattig te zijn ja? wie kattig is die kan hier niet zitten dus probeer het overwinnen uh, want ik verkondig niets uit mijzelf, ik heb jullie altijd gezegd, ik heb geen systeem ja, de, alle andere kabbalisten die zeggen, ja, ik heb mijn systeem, ja, die heeft een systeem, de andere heeft een systeem, ik heb geen systeem. Mijn systeem is mijn uh, grote leraar die mij helpt elke dag om uit te komen. Daar ben ik dankbaar voor en dat is iets wat ik jullie ook uh, probeer naar voren te brengen, dat ook, dat ook jullie daar, daardoor geholpen worden. Dat is alles moet je dan tegen mij vechten. Doe. Gelukkig zie je dat wat er over is, ik voel dat er geen verweer is, hoewel ieder individu is. Ieder heeft wel veel te zeggen. Dus goed, volledige concentratie, want wij nu gaan zien, hij gaat ons laten zien wat de gemar is. En wie die Rabamenuna Saba is, et cetera. Dus die twee heren, die twee, die twee reizigers naar de we, op de we, op weg naar Hashem, zij vroegen uiteindelijk die uh, ijzeldreven. Vertel ons dan op zijn minst wie jouw vader is. Want dan zullen zij zien, kijk, als zij zien wie de vader is, dan weten zij zijn niveau ja, want de vader, wie is de, wie is de vader in het geestelijke een hogere niveau, een hogere niveau dan die Rabba Menunasaba, dat wilden ze weten, oké, okay, vertel je, jij laat ons niet vertellen wie jij bent zeg maar wie jouw vader is dan kunnen we afleiden wie jij bent, maar kunnen we dan ook afleiden, zien welk niveau, welk eh, traptreden Madrega moeten wij bereiken waar jij dus voor gekomen bent, om ons dat te onthullen. Ook wij doen niets anders dan alleen verder gaan, onthullingen, onthullingen en onthullingen. Vijf. Otpe tet. Negen en tachtig. Awal abadjili, maar mijn vader, Have de jure, hij woonde bij Rabba in de grote zee. De ihu nog een keer wie nu net binnen is, dan de, de, eerste, de eerste letter na de comma in de regel 5, volgens mij moet het niet hij maar Dalet zijn. De Ihoe have gaat nuna. Want hij was een, een, een, een uh, vis. Zes. De hauwe ashar die zwom, Yamaraba, over de, door de grote zee, Mishitrada, Mishitrada, van de een kant naar de andere. We hadden Raf, wie kara, en hij was groot en uh, waardevol. We hadden Atjik Jomen, en Atjik Jomen, hij was ook Atjik Jomen, wat is Atjik Jomen, letterlijk? Oude vandaag, kan je zeggen. Atjik betekent veteraan, veteraan. Dus oude veteraan en Jomen vandaag, Dus oude, oude, hij was een oude, oude vandaag, de volgende pagina, Zadi Get 98, de eerste regel. Ad de Have Bala Kol Sha'ar nun in de Jaber. Totdat hij opgeslokt had, opgeslokt had, alle overige vissen van de zee en vervolgens Apiklon deed hen uitkomen, in levend, wekajamen en bestaand, uh, en meleien, mekoel, de alma, vol van al het goede van de wereld. Punt. Kijk, dat is de taal van Zoger. Nou, hij gaat ons dat uitleggen. Kijk, nou, mijn vader was een, een vis, zie je? En die zwom over in de zee en die opgeslokt had. Hè? Opgeslokt had alle vissen. En daarna bracht hij de vissen weer daarbuiten buiten. En iedereen was dan blij en gelukkig en vol leven. Wat is dat? Zo so is de taal van de Zoger. En daarom lag de Zoger zo zo so lang verborgen en niemand kon het gebruiken. We sha'at sha jama barega chada betukve. We apikli li kekira dri de gewertakif. Twee, we sha'at yama barega en hij zwomt. Uh, ...of door de zee... ...in één ogenblik... ...betoekwe... ...krachtig... In, met, ...met... ...krachtig... Dus gewoon woord voor woord... vertaal ik het... ...we apik li ...en heeft mij uitgebracht... ...dus laten geboren worden... ...en heeft mij uitgebracht... ...kegira bejaad... ...als een pijl... ...in de hand van een krachtige uh, knap krachtige heer punt drie na de eerste punt De bahu atar de amrit lego. punt De en hij heeft mij verstopt uh, bahu atar in in die plaats, de Amrit waar, waar ik uh, jullie had over, over had verteld. Herinner je nog, die uh, toren, in die toren die uh, vliegt, zo, scheert in de lucht. We hu taf le atre, we agnis vier, bahu ijama. We hoe atri. Maar hij keerde terug naar zijn plaats. We Agnes bahou, yama en verstopte zich in die zee. De we keren terug naar de vorige pagina. Hasulam de rechter kolom, de regel 15. Ot, de referentie van ot, de oud bij t. Aanval, abedi lieve punt. Maar mijn vader wechule enzovoort. so forth. punt. Aval, makom 16. Migorei Avi, hij bajam Agadul. Maar de plaats van uh, de woonplaats van mijn vader was in de grote zee. Wéhu hij aya dag zeventien echade. Shehaya mesavev et Hayam agadul mi-ever le-ever. Eif het a reference Nun. Nun. Het woord Nun zoals wat wij leren nu. Nuna, see? Nuna. That is, Nuna Nun, zie dat? Nuna. De het laatste word in regel vijf van de Zohar zelf het laatste woord is Nuna, zie je dat, Nuna, en Nuna is, betekent, is in het Aramees is vis, en in het Hebreeuws is nun, is vis, nun, gewoon ook de letter nun, en uitgeschreven nun, wav nun, betekent vis, dus hij zegt over zijn vader dat hij was een Nuna, en dat is natuurlijk, reemd ook met de naam van de Rav Amenuna Saba. Rav Amenuna Saba. Maar even, dat is even als introductie. 16 na de punt. Dus hij nu wil in bedekte termen hen laten weten wie zijn vader was. We hoe hij, ja, dag er gaat en hij, zijn vader dus, was... Een vis. Een vis. Of één vis. Letterlijk. 17. We had ja misse weven het En hij euh, euh, zwom of ronde maak, euh, Omringde. Beter te zeggen. Ik had gezegd zwom. Oké. Okay. Maar dan is het letterlijk is het omringde. Door zwemmen natuurlijk. Maar letterlijk omringen, maar hij om en Shohaya misverwierp dat hij omringde de grote zee me la ever, van een uiteinde van een van een kant naar de andere. 18. Vahiyat Gadol hij was groot en waardevol we zakken en oud we sawa yamim en letterlijk sawa yamim dus veel van jaren Sava betekent ook verzadigd van jaren verzadigd van jaren zo zeggen zo werd het ook gezegd in de Torah werd gezegd ook op die manier sawa yamim ook over Abraham maar ook sawa van noena nee hier is het Sava. Zie je, dat staat het. in de regel 18 na de komma, het tweede, tweede woord na de komma, staat sawa yamim. Sava betekent uh, verzadigd. Ook 7 wordt op dezelfde manier, het getal 7 wordt ook op, op dezelfde manier geschreven. Interessant hè? Dus 7 dat is dan sawa, dat betekent verzadigd, dat betekent volledig. Vo, vo, vo, vo, vo, vo, vo, vo. Adet Shehaya boleja kolshar Jam. Dus hij, totdat hij opslok, opslor, opslorp, opslokt, opslokt, ja, opgeslokt had, alle overige vissen van de zee. We hot Siyam, karkach. En hij bracht hen daarna uit, twintig, Chaim levend. We kajam en bestendig, oh, heel goed, beter, bestendig, Omleim en vol met kool tof van al het goede van de wereld. Punt. We takf, we we takf, we takf, 21 Haya shat, kool hajam barega Echat en in zijn kracht, of door zijn kracht, zwom hij, en dat is echt zwom, zwom, zwem, zwemmen, shintet is, is zwemmen, en met zijn kracht, zwom hij kol hajam, de hele zee door barega echad in één ogenblik. Punt. We gott kegets 22, Bejaat Adam דיבור. ו חביאני באתו עמקום. ו חביאני באתו עמקום 23 שמארתי להם. דהינו במגדל הפוריה באביר 24. ו Shav bayam, ahu. 21. Na de punt. We hadden Ziani, en hij bracht mij uit. kegets als een pijl. 22. Bijat Adam geboren in de hand van een Adam geboren, van een held. Een, een mens, een held. Geboren is een held. Een krachtige man. We hebben Ani, en hij verstopte mij bij Tohan in die plaats. 23. jean Lachem, waar ik aan jullie heb, had verteld. 23, 23. Cursief. De Heino dat wil zeggen, dus hij helpt ons. Waar, in welke plaats is dat? Dat wil zeggen, in de, in de toren, die scheert, scheert, die scheert in de lucht. 24. We goh shavle me komo, en hij keerde naar zijn plaats. We ne gnaz en verstopte zich in in die zee. nou, wat kunnen we wat kan men hier normaal als iemand zo geleerd, wat kan je hier begrijpen, het is natuurlijk een fabelt het is iets wat uh, wat ons on, men kan het niet ontzijven en dat was Ari, die de eerste was die, die dat kon zien en die kon dat met zijn gewoon omdat de grote Eliyahu de Profeet die kwam bij hem en die het alles aan hem dat vertelt, want van boven wil men geen comedie maken met de mens, maar van boven wil men de mens alles onthullen wat kan wat goed voor de mens is en dan komt een moment wanneer het klaar is wanneer de mens het al klaar is en dan komt, komt zo'n uh, profeet van boven en die vertelt het alles aan aan die goddelijke man als Ari. En ook dan uh, moest ook je de afslag komen in onze tijd. Nou, om dat allemaal nog voor ons nog zo'n beetje uit te kouwen. Nou, en dan kunnen we iets doen. Niemand zou dat kunnen uh, iets begrijpen. Omdat de tijd is daarvoor rijp. Right? 25. En nu goed kijken op wat hij ons vertelt, want elk woord is op zijn plaats. Biura dwarin alsivukane okay, lam. Mechona had 26 nouna aromes lechaar anon. Hoeveel zinspelingen zijn er hier in wat hij ons vertelt. Behoor de uitleg van woorden. je ook aan een land, de verborgen zwoek. Dus aan het einde van alle tijden, dus wanneer alle correcties zullen gedaan worden, dan zal één overkoepelend zwoek zal zijn. Kijk, wat wij doen. Telkens, wij doen correcties, correcties, elke correcties, hoe heet dat in discreet. Weet je wat discreet? Is niet continu maar in stukjes, onderbroken als net als onderbroken eh, onderbroken bijvoorbeeld, je kan het zien op die ja, diagramen of zo, op, als, als cellogramen je ziet de onderbroken eh, wisselingen en dan weer niets, en dan weer onderbroken dat is dan, zo op die manier worden de zivogiem gemaakt gedurende 6000 jaar en daarna zal dan een, een geweldige zevoeg zal zijn, op die mal goed, die mal goed, waarbij al die zivukiem, ja, al die wat gedaan werd allemaal, uh, opstegingen, uh, afdalingen, alles wat er geweest was, wat wij dachten dat het ellende was, en wij dacht, wat wij dachten dat het geweldig was, alles zullen, zullen we zien dat alles was noodzakelijk oorlogen, uh, verschrikkingen, en ook geweldige dagen, rustige dagen, alles zal, zullen we zien dat het noodzakelijk zou was. En dan zal één overkoepelend zivuk zal zijn op die malgoed, de malgoed, en dat heet het haziwuk nelam, de verborgen zivuk. De zivuk die dus die, het licht van de Mashiach zal aan, aantrekken, het licht van de keter. Uh, Waarbij alles, de hele, alles zal dan verlicht zal worden en zal geen plaats meer zijn voor de citra achra. Tot de, tot de, tot en met de, de wereld als uh, zal alles uh, vol zijn, zal de wereld als zoet zijn. Bejuradvarim 25. De uitleg van woorden, van de woorden. Als je wilt aan de Elam, de verborgen zivuge, Mechona heet, Haddenuna heet, een vis. Aromes, leshaar, hanon, En dat zinspeelt op de vijftigste poort. Kijk nou, omdat nun, ja, de letter nun, of de vijf is ook. Het getal 50, dus de 50ste poort, dat is dan de 50ste poort, zal opengaan. En de 50ste, en de Nun is 50. Of in het Aramees is het Nuna. En daarom ook, dit, dat zit ook in de naam van de Rava Menunasaba. Sabba. Kijk, van in de naam van de rava Menunasaba. zit het al, wat zien we ook een voorbeeld? Duidelijke aanduiding uh, dat ook in de naam. Zit ook de bestemming, ook in de naam van Rav Sab. Kijk nou, Rav, en dan Hamenuna. Hoe schrijf je dan Hamenuna? Kijk, schrijven we zo H, dus Hey, en dan Mem, en dan Nun, en al het Hamenuna. Wat zit daarin? Zit daarin, Nuna zit, zit H, Nun zit Hey, Nun, en, en, en na de nun, zit ook nog alif. nun er gaat nun, alif betekent ook nun er gaat een vis in de naam van uh, nun, nuna betekent nun, kan je dat verdelen in nun alif? dus nun er gaat een vis, dat is ook wat in de tekst van de zoger staat en ha kan, kan aanduiden dat dit uh, de vis dus de ene vis. En mem Men menuna, mem moet ook een zekere betekenis hebben. Maar wij weten nog niet. En ik zeg, vertel aan jullie alleen wat hij ons, waarmee wij hier ter plekke bezig zijn. Dus vis is noen. En de vijftigste poort is ook noen, de eet. 50, nun is de gematria 50. Dus de zivouk, de verborgen zivouk nog een keer, heet één fees. Of één nun, noen van het woord, van de letter nun. Is, en dat zinspeelt op de 50ste poort. En die is ook nun. Punt. We jammen Rabba, hoe 27, allemaal goed. En de grote zee, dat is de Malchut. Goed opletten, dus dat is wat, wat we zien. De goed is dus de grote zee. En die vis, dat is dan, is de zivug, die verborgen zivug. dus de laatste Zewoek, Overkoepelende zivug die zal plaatsvinden. 27. Na de punt we hinein. Kola zivugim sche miatik de atsilut. 28. Ule mata. nam kolalim kol yamaraba de hainu. 29 le sfirotega sferot shel ha malchut el araq letet reshonot der shel bilvad ve ha de malchut eina einen der Mi me azivu dus alle zesduizend jaar verloopt jar zoals wat hij he ons vertelt That Weghenen ze hier, 27 vinden. Alles is weggegaan, alles is weggegaan, dus die plaats vinden, dus alle correcties, alles wat er plaats vindt, het is Alle, alle interactie tussen licht en en de mens en de de scheping is weg. En dat zegt het dan weghenen, zie is en ze hier. Alle zivugim Schemeatik Die van de atik De acelut Van de atik van de acelut Zijn 28 ulimata enar beneden nam, Kolalim kol jamaraba Die befate niet de hele grote zei De haino. Dat wil zeggen, 29, le hol sferotea, schelemal Dat wil zeggen, niet, niet alle, niet voor alle sferot van de malchut. Elarak El arak le tetrische not, schelemal bevat, maar alleen voor de, die zivugim worden gemaakt alleen voor de negen eerste sferot van de malchut. goed. Derde waar malchut, de malchut, maar de malchut van de malchut, malchut, de malchut, een na zivuk is niet, uh, wordt niet samengevoegd tot de zivuk, tot die, dus alle zivuk worden gemaakt, maar de malchut, de malchut is niet, behoort niet, hoort niet daarbij, tot, dus, tot de gmartikum. דויינדרת כי היא נשארת בסות נטיב יד ידעו אית דויינדרת אמנם בעתיק יומין יש זיווק עלה מלחות הזו לפח די די לינקר קולום די יש תריכו גם כן Shahu eet galen, rad Op punt. De rechterkolum, de reikelt twee in dertig. Diegene is er het van die malchut, die malchut, blijft in het geheim van, zoals geschreven staat, ergens natief de loya doet. Dat is een empathie, een klein empathie dat men niet weet waar, waar dat is. 33. Amnamba nam ba-atik yomin echter in de atik yomin we weten dat daar is verstopt die malchut, die malchut. de malchut. Onder de hochma Echter in de atik yomin, jes zivuk malchut malchuta zo. So, daar is wel zivuk op deze malchut eveneens hoe het galer raakt bij Gmartikun, welke zeevoel zal onthuld worden, alleen in de Gmartikun, in de uiteindelijke correctie. Punt. Een nadepunt. We raven twee hamen Nuna, zoals zijn naam wordt geschreven, zie je, ook Nuna zit daarin. Een vis sidarin. En we hebben een menu, we hebben Sheba menu, we hebben we hebben een menu, we hebben een menu, we dan is het derde woord voor het einde van de regel is het niet zo so wordt geschreven maar wordt geschreven bed in plaats van alef dan uh, wordt het bijamma dus het derde woord voor het einde van de regel 4 daar moet het een woord zijn zoals um, so het staat zoals so je dat terugvindt in de regel uh, vijf van de zogers zelf, en daar staat hij daar ergens in het midden uh, 1, twee, drie, vier, vijf, het zesde woord van het begin van de regel. Of het zesde van het begin van de regel, of het zesde woord van het einde van de regel. bejama zo moet het zijn. Zo moet het ook hier geschreven zijn. Gewoon, fout. Jaama Rabba, Bayama Rabba, Klomar, vijf. Shen is daar weg, hij maakt en Punt. Waar menuna en Rava menuna, dus Rava menuna saba. Twee. Jatsaha is uitgekomen, dus zijn ziel -a is uitgekomen. Mea ne van deze verborgen zivoga, z'n ba'atik jomen, die in de atik jomen is. Hoe kan dat? Dat komt alleen in Gmartikun. Straks zal ik u zien. Dus hij, de Rav saba zijn ziel komt, van is uitgekomen uit die Zivuk, uit die verborgen Zivuk van de Gmartikun, die uh, in de attic Jomen plaatsvindt. 3. Welken Koreoto, en daarom noemt hij hem, die, die Zivuk waaruit hij uitgekomen is, noem hij hem in de naam Abadili, mijn vader. Eigenlijk, Zivuk wordt gedaan daar, en Zivuk wordt altijd gedaan op wat? op mannelijke en vrouwelijke, ja, op, in Atik hebben we ook het mannelijke, dat is de, uh, dan het mannelijke, dat is de naam ma, en het vrouwelijke is de naam bon, nou, dat is uh, daaruit, uit die ziwuk, uit die hoge ziwuk, in, in het hoofd, in de roos van de Atik. daar komt dus die, uh, hij komt, is de ziel van Ravah we en dat is wat hij zegt. Vier. Aan de lijn houdt de jura, mijn vader, houdt de jore zijn. Hij uh, woonde uh, bij Yama rabba in de grote zee betekent dat Klomar, gedat klo Mardatwel zeg. 5. Scheniz de weg en Malchut, anicret Yama Rab, wat betekent dat dat hij zivuk maakte met de Malchut, anicret Yama Rab, welke Malchut heet de grote zee. En daarom zegt hij dat zijn vader des woonde in de grote zee. Hij maakte zivuk met de Malchut. En dus de atik met de malgoed. Die daar, ja, die daar is opgestegen. Opgestegen. En wij weten dat die malgoed, de mal die is onder de Chogma. In, in het hoofd van de atik. Dus daar wordt het zwoek gemaakt op die malgoed. En jij kan zeggen, nou, hoe kan die dan uitkomen? Bij ons reist een vraag. Oh. Kan een vraag opreizen hoe kan dat? Hoe kan die dan uitkomen uit de Rafa Menuna Saba? Hoe kan die dan uitkomen uit deze, deze verborgen zeeboek, die plaats zal vinden, uh, pas in de Gmartikun? Ja? Hoe zegt je dan dat hij is uitgekomen uit deze zeeboek? Moet je zo zien. Erg diep en verborgen wat ik probeer uit te leggen kijk, het hoge licht blijft altijd stralen, ja of niet probeert altijd binnen te binnenkomen de schepping binnenkomen, ja of niet het hoge licht wacht niet tot de koon komt dus de hoge licht komt ook aan te draven aan tegen de mal goed, de malgoed ja, mal goed, de malgoed in het hoofd van Adik en komt wel het licht daar, daar, euh, daar dus kettergogma, laten we zeggen, kettergogma van de, het hoofd, in het hoofd van de aadje. Daar zit, daar is licht. En het licht komt naar tegen de malgoed, de malgoed die daar staat. En de malgoed natuurlijk staat dus natuurlijk nog niet op haar eigen plaats, in indigmaarticoon kan, kan, gaat ze dan afdalen, helemaal afdalen, waar naartoe? Hm? Waar gaat ze dan afdalen op de indigmaarticoon? Om een absolute, volledige zwoog te maken. De, punt van deze weer. de punt van deze weer. Precies, dus nou, we kunnen zeggen, het punt van deze wereld, liever te zeggen, beter te zeggen, misschien naar de malgoed, de malgoed van de naar, van de ASEA, natuurlijk de laagste punten, dan wordt het een, een, de hoogste licht, kan ze dan de hoogste orgozer, kan ze dan opdoen op, op, op stegen. Dat zal een marticoon zijn. Maar de woek wordt wel gedaan op die goed, de goed, elke dag terwijl die goed, de goed staat waar? In de ATIK. Ja of niet? Daar wordt wel ziwoek gedaan met die. Dus in de Atik, altijd wordt ziwoek gedaan op die, op die malgoed, want het licht, licht stopt niet te schijnen. Alleen dat is niet de laatste ziwoek, het is wel de ziewoek, want het is dezelfde ziwoek, alleen, alleen bleef nog kort. Maar het is wel een ziwoek op die malgoed, de malgoed. Dus nieuw voorlopig ten aanzien van de schepping is het wel, uh, en dan komt het niet doorheen. Ja, we hebben gezegd, malgoed de malgoed komt niet eh, tot de gmartikun, tot de alle correcties gedaan zullen worden. Eh, Blijft de malgoed dus daar in, de hoofd, in het hoofd van de aardik. Maar zivouk wordt op die malgoed wel gedaan. Het komt niet naar ons, naar ons als resultaat van de zivouk, maar wordt wel gedaan. En uit die zivouk, uit die verborgen zivouk, die plaatsvindt op de Malchut... de Malchut in de Attik, daaruit kwam... de ziel van... Ravam Menuna Saba. En natuurlijk dat in de tijd... van de Koen zal dan pas... de ziel van de Ravam en zal dan de volledigheid... zal dan... Uh, laten tonen, etc. Maar nu in ieder geval... Uh, die alle potentie van die de ziel dus uitkomt op die gmartikun van het niveau van atik. Um, Vijf punt. O schema ze stomar are kol haparzufin misdavgin ala goed. Zeven laze Omer. Weihu, hawe had nuna. De hawe aschar acht Yama Raba. Misitra da, LESITRA da. Klomar. Nee, schuup hinad. Zivugel. Shel SHA'AR anun. Hoe weg Tien. im jamaraba Mikol abhinod sheba. Punt. Acht. nadepunt punt. Hoe omar en zou je willen zeggen? Als je zou willen zeggen, mocht je moch je willen zeggen? Of mocht je met een bezwaar komen? Arei, Kola, partsufin misdavgin Ale Malchut. Kijk nou, zie hier. Er zijn toch, alle Parcufin maken ze toch toch op die Malchut. Ze laze omer. Daarop zei. Have Ihoe, Have Hadnuna en Hij, de dus zijn vader, Have Hadnuna was een vis. De Have Aschar, die uh, omringde Jamaraba let op, omringde de, de grote zee van één kant naar de andere kant. Omringde. Kijk nou, wat betekent dat? Klomar, dat wil zeggen, Negen. zivug, nun. Dat wil zeggen dat dat is, dat hij, zijn vader, is het aspect van de zivug, van de vijftigste poort. Chehub is de weg, ihm, zivug maakt met de grote zij van al haar aspecten dus met inbegrip van de malgoed, de malgoed kijk als er geen zivuk wordt gemaakt op de malgoed, de malgoed alleen dan is het alleen maar negen spierot. op negen sverod bovenste sverod wordt zivuk gemaakt, het is niet genoeg kijk, wie is de de ware kli, dat is de malgoed en de negen bovenste sphirood is, een, is, een, is een eigenlijk een klein deeltje daarvan, van de krachten die onthuld worden binnen die zesduizend jaar. is een, een, een klein deeltje van de krachten. Dat is geweldig, dat in de Gmartiekoon zullen we pas de krachten zien, onthuld, die onthullen, zich onthullen. Want die zullen komen op de malgoed de malgoed. Kijk nou hoe in onze tijd, hoe geweldig snel gaat het, de ontwikkelingen, alles gaat geweldig snel, omdat wij zijn erg flink uh, uh, in de buurt van die malgoed, de malgoed er is een onderzoek gepleegd dat, ze, dat, uit, dat laat zien dat nu de kinderen van vijf jaar verschil, nu die geboren worden en die anderen zijn vijf jaar oud dat dit al hemels groot verschil, dat is een nieuwe generatie kinderen van vijf jaar, vijf jaar verschil, kan je je voorstellen, dus een kinder, kind die vijf jaar oud is, en een kind die geboren is, dan is het een nieuwe generatie van kinderen, hoe snel gaat het, dus, omdat het, omdat het, wij belanden nu in de tijd van, waar geweldige krachten met elke generatie, dus je ziet dat nu de generatie, hij duurt nu vijf jaar, terwijl vroeger was het, Honderden jaren, honderd jaren, herinner je nog, dat is ook wat um, in de Torah staat, herinner je nog, de mensen, de mensen woonden daar, leefden dan, 900 jaar, 800 jaar, zo so, omdat het was nodig, het leven ging zo langzaam, zo traag, ze waren dicht bij de schepper, het ging zo langzaam, en nu kijk nou nu, hoe, hoe snel, hoe dat krachtig ontpopte ontpo, ontpo, ontpo, ontpo, ontpo, zich allemaal, alles wat in de schepingsplan was. Want het is de laatste loodjes worden gelegd. En daarom is het, het is, uh, en natuurlijk het is krachtig natuurlijk, ondervinden wij enorme druk daarvan. Ja, het is net als uh, een geweldige druk betekent, uh, omdat wij zo laag bij de die mal goed zijn aangekomen. En daarom zie je ook een geweldige onthulling van alle krachten in de mens dat het vroeger was het voor onmogelijk. En dat wij voelen hier enorme krachten van onreine krachten, die naast de geweldige onreine krachten voelen we de uh, krachten die onthullen de, de eind van het eind van alle tijden. Dus de onthulling van die mal de malgoed. En dan gaat natuurlijk daarom, de, hoe dichter kom je tot de komen we tot de ontknopping natuurlijk, dan is dus de krachtiger weerstand is om daar binnen te komen. Team, miketer. Dus uh, dat is wat hij zegt, dat met die met de volledige zee, grote zee, met al haar spheerot, met al haar 10 spheerot, maakt hij ze ook die zijn vader wat hij zegt. In Atik, vanaf Atik. Miketer ad elf mal goed. De hainu. Misitra da, le sitra da. Twaalf. Leer kam, alle mal goed, de mal Miketer ad mal goed. Kijk, van de keter tot de mal goed, van de mal goed. Want de andere sferoten interesseren ons niet natuurlijk. Ook daar worden ze zebuk gemaakt, ze kleine ze gemaakt. Waarom spreek je niet dan van de malchut, wanneer de malchut stond in de keter? Dat ja? was, was nog de prille fase en dan malchut stond. Begrijp je wat ik bedoel? Dus de hele malchut, de hele malchut. Behalve dan de, de malchut, de malchut. Dan, wanneer malchut konstant stond in de hochmaa en dan. De negen, dus de, de malchut van de, uh, zeg je dat, de malchut van de ja van de negen sphéro, die van de tweede Tsimtsu, Die stond uh, overal, die kon, die stond daarna in de keter, in de hochma, in de zoals so de licht komt. Eerst ga je corrigeren, keter, kekilim keter, chogma, bina, serantin, uh, uh, al die sferoten. Maar hier zeg je dan dat. Uh, Zwoek wordt gedaan op al haar sfeer, op haar, haar, haar, al haar aspecten. Miketer ad malhoed, van de ketter tot de malhoed. En dan bedo bedoelt hij dan de heino, dat wil zeggen elf misitra da, dat is wat de zoger zegt, van de ene kant naar de andere kant. Omhelst om, om alles. De helemaal goed, de mal goed. Mal goed de helemaal goed. Dat wil zeggen 12. Leerboot. Wat betekent dan, Van de ene kant naar de andere kant. Hij zegt leerboot om toe te voegen. Om erbij te, erbij te, te doen. O, ook. Mal goed, de malgoed, goed. Dat is wat hij zegt. De zorg, We zijn we have dertien raf, we kira we atik jomen, yu, nikra, bashem veertien, atik jomen. We zeggen, dat is wat de zoger zegt. De hawe raf, want hij was groot, dus wat hij vertelt over zijn vader. Hij was groot, de zivuk, de laatste zivuk, de verborgen zivuk. We kira en waardevol, we atik jomend, zegt hij ook in de zogers zelf. En hij was dus de oude van dagen. Of uh, verzadigd van de dag van dagen. Kihuni krabbashem atik jomend, want hij hee heet in de naam van atik jomend. Punt. Omimeno. Ole mata. Eina zivog agadol 15 hse. Bamiziyot. Let op en van hem van de atik jomin, van deze ziwoek van die verborgen ziwoek en naar beneden ene ziwoek is er geen uh, groot, grote ziwoek als deze in de realiteit in de hele realiteit is er geen ziwoek als deze kijk wat wij doen gedurende 6.000 jaar. En de mensheid. En de individuele mens. Wij doen iets. En dan weer vallen. Vallen. Opstand. Vallen. Opstand. Het is steeds vooruitgaan, Steeds vooruitgaan. Maar toch wel. Vallen en opstaan. En dan betekent vallen en opstand. Opstand. Opstand betekent net zoals die... Eh, sinusoiden, Ja, sinusoïden. Sinusoid, ja, dus net zoals die... Eh, Trillingen, ja, hoe zeg je dat? Amplitude, zeg je dat, t, t, t, t Net zoals die de die grafieken, ja. grafieken, als je dat hebt. Ja, en dan is het boven, ja, boven de gemiddelde. Deze. Ritme, ritme, ja precies. Ritme, als je dan bijvoorbeeld ziet hoe dat verloopt, dan is het uh, zo'n bergsaf en dan weer, als het ware en dan weer en dan weer naar beneden en naar net, maar dat is allemaal uh, onderbrekingen. Dus zeebult, zeebultje wuk, met onderbrekingen. Terwijl dan zal het één geheel, vloeiend zeebult zal zijn. Uh, zestien. We zeggen A, de haven. Bala kol Sha'ar nunin de Jama. We zeiden zo, en dat is wat de zoger zegt: A de Hawe Bala, totdat hij opgeslokt opgeslok had, alle overige vissen van de zee. En vis, we hebben geleerd: die vis, de ene vis, is de, de, deze verborgen, de ene grote verborgen Zivuk. En nu kijk naar wat je zegt. Hij heeft opgeslokt, opgeslok, opgeslok, had alle overige eh, vissen, dus alle overige zivugim, kleine zivugim, alles wat er geweest was, had hij opgeslokt. Opgeslokt betekent, hij heeft die allemaal als het ware vloeiend gemaakt. Die zijn allemaal, het is net als je neemt, neemt uh, uh, van die grafieken, maar dan door, door. Ja, omhulling, omhulling van die grafieken van boven. Dan heb je dat vloeiend lijn maken in plaats van die, van die, um, ja, van die, Achso. ja, van die vierkante blokken. 17. Ki, haziwuk, hagadul, haze. Hij vertelt ons. Boleya betoho, kol haziwukim, achtin. Wa nishamotshe, bachol haulamot. Kulam, ki kulam neikentin, nichlaam, umid bal, umid bal, kenner bevnei ahavuka. Punt. dit? Kia zivuka gadola, zei deze grote zivuk. Boleja, boleja betucho. Ops, kun je dat slikt, slikt opslorpt, kan je dat? Opslorpt in binnen zichzelf. Alle zivugim, alle zivugim die zes jaar plaatsvonden, acht in wanneer en de zielen, ze behoren die in alle werelden zijn samen. Ekolam Nicholim, wend allemaal zijn ze samengevoegd omit bat limbo en zijn in hem opgelost in Nerve als een kaars voor een, vuur, voor een kampvuur. alles wat klein is, is wordt in hem aan hem toegevoegd. En opgelost in hem. Twintig. Omifchenaat hitkal zo. Nikra as kulam basem nunin. En vanuit het aspect van, de, van deze samenvoeging, Nikra as kulam, worden dan allemaal genoemd in de naam nunin, vissen. Dus alle vissen. Zielen, alles wat er was, alle correcties, wat alles wat er gedaan wordt werd, wordt, zal dan toegevoegd worden aan deze grote ziel.